Naast Stedelijk trokken ook het Rijksmuseum, de Hermitage en het Fotomuseum Foam veel belangstellenden. Om twee uur sloten de musea hun duren. De bezoekers hadden daarna nog de keuze uit negen afterparties om de rest van de nacht door te brengen. De politie heeft afgelopen avond bij een arrestatie schoten gelost. Agenten achtervolgden de auto met vier mensen... die betrokken zouden zijn geweest bij een beroving in Dordrecht. Na een lange rit over de A16, de A4, de A15... stopte de auto bij een parkeergarage in Hoogvliet. Daar sloegen twee van de vier verdachten op de vlucht. De politie heeft daarbij schoten gelost, maar niemand is gewond geraakt. Drie van de vier verdachten werden meteen opgepakt. De laatste werd thuis gearresteerd. Bij de beroving in Dordrecht werd een iPad buis gemaakt. Die vond de politie terug in de auto. Het weer vannacht helder met vorst aan de grond. In het westen kan een bui vallen. Overdag eerst zon en droog, maar later bewolkt en regent. Wordt al maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Goedenacht. het is uh, twee minuten over vier, 4 november... en we hebben het vannacht over verzamelen over... Ja, ja, eigenlijk de Museumnacht, want die uh, duurde tot twee uur vannacht... en uh, je hoorde het net in het journaal ook uitverkochte editie... drukte van belang in Amsterdam bij de Museumnacht. En toen dacht ik van ja, je hebt een Museumnacht, je hebt een museum... waar allemaal ja, verzamelde kunst in te zien is. Op welke manier dan ook, van schilderijen tot uh, stellages... met uh, video en uh, audio. Maar uh, we hebben eigenlijk natuurlijk allemaal onze eigen kleine museumpje ook. Iedereen heeft al ooit wel eens wat gespaard uh, en verzameld. Bijvoorbeeld postzegels. Of, ik heb ooit een keer ook een uh, verhaal gehoord van iemand die allemaal die surprises verzamelde. Die had echt alles verzameld en dan pakte hij het er dan zo uit. En dan, hup, maar dan moest hij van elke, elke reeks moest die dan ook weer nou, de groene hebben, de blauwe hebben, de rode hebben. Het nou, ging maar zo door. Iedereen is wel een verzamelaar. Uh, wat verzamel jij? Laat het me weten. 0800-1121. Nienke, jij belde naar 0800-1121. Wat verzamelde jij? Of verzamel je nog steeds misschien iets? Nou, je had het er net al eigenlijk over. Over die kindersurprises. Daar was ik dus echt helemaal gek van. Echt? En die spaarde ik. Ja, ik heb die echt zo'n paar jaar achter elkaar gespaard eigenlijk. <laughs> maar, waar, waar kwam die passie nou vandaan voor zo'n speeltje? Nou, ik kan me nog heel goed herinneren, vroeger ik heb twee oudere broers en dan vooral in de zomervakantie. Dan gingen we gingen vaak op vakantie naar Zuid-Frankrijk met mijn ouders. En uh, ja, dat is natuurlijk, nou wat zullen we zeggen, acht uur rijden minstens. Ja. En dan zaten we op de achterbank en ik moest altijd in het midden zitten en dat vond ik altijd heel erg kut. En ik had al twee grote broers zo naast me zitten, die dan lekker aan het etteren waren natuurlijk. En dan zo rond Luik, zeg maar ergens in België, bereikte dat ongeveer een hoogtepunt en dachten mijn ouders oké. Okay, dit moeten we even eh, de kop indrukken. Sam deelde er dan een kindersurprise uit. Om je een beetje en dan rustig waren te houden. We waren weer even zoet mee, letterlijk en figuurlijk. En dan pakten we dat uit en dan had je eerst het chocolaatje eraf natuurlijk. En dan had je zo'n geel hulsje ja. dat je dan over, waar het speeltje in zat. Ja, en dan kwam het, want dan moet je eigenlijk even rammelen zo naast je oor, dan schrik je dat zo heen en weer. <laughs> want dan en kan je dan... soms, soms had je dan een, een speeltje dat uit één stuk bestond en dat ja, vond je altijd heel stom. Ja, dat was vreselijk. Dat was een drama. Dus dan schudde je altijd en als je dan hoorde rinkelen een beetje... dan dacht je yes, dan had je de jackpot binnen. Ja, en dan begon het in elkaar zetten. En dan was dat gekut op die achterbank en dan door een, door een bocht en dan vlogen al die stukjes weer door de auto. Maar het doet me echt wel een beetje denken aan vroeger. Dus dat we in de auto naar Zuid-Frankrijk daar een beetje stil mee werden gehouden. Ja, en uiteindelijk is dat gewoon een beetje in een trieste verzameling geëindigd. En hoeveel had je er uiteindelijk dan? Weet je dat nog? Ja, of heb je ze ja, nog steeds? Ik denk dat ze nog bij mijn ouders ergens op zolder staan, want we bewaarden dat in een soort, uh, ja, soort verfblik, ik weet eigenlijk ook niet waarom. En we hebben ze een keer geteld en ik kan me nog heel goed herinneren, het waren er 538. Wow, maar alleen van jou of van jou en je broers? Nee, wel met z'n drieën tegelijk dan inderdaad. Ja, met oh. z'n drieën. Ja. En, en... Maar ik denk dat hij nog wel ergens is, ja. Maar ga je hem dan ooit weer een keer uit de, uit de dozen halen, omdat je nieuwsgierig bent wat je in die jongere jaren verzameld hebt? Ja, eigenlijk moet ik het nog een keer terug gaan zoeken, dan even over die, die zolderkamer struinen en dat eigenlijk even ja. terugzoeken. En ik kan me nog heel goed herinneren, want er zaten natuurlijk ook een paar pronkstukken tussen. Mm -hmm. En ik weet nog heel goed dat we één keer, was een soort van, je had van die reeksen dan, dus dan kon je tien dingen verzamelen van één thema, dus tien eh, verschillende kleuren of weet ik het wat. En ik weet nog heel goed dat we hadden één keer een soort van autootje, dus dat was echt zo'n bouwpakket ook, een soort autootje wat je in elkaar moest zetten, die dan echt kon rijden uit zichzelf ook die je dan niet hoeft te duwen, maar dat zat dan weer een soort van Oh, die kon je dan zo naar achter halen en dan woem, ja. schoot hij vooruit. Ja, en die zag er echt te gek uit. Ik weet dat dat echt het ding van, uh, ja, van, het, van het jaar was. <laughs> en dat vriendjes ook echt jaloers waren, dus dat was echt, ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Bij verzamelen hoort ook een beetje ruilen. Deden jullie dat ook dan met die spulletjes? Ja, we hadden het wel ruzie onderling over wie dan het, uh, hadden, je had dan van die reeks inderdaad, en we hadden ruzie onderling met familie en vrienden. Ja, wie dan het coolste dingetje had. Dus we hadden echt wel ruilspelletjes, ook op straat en zo. En op het schoolplein was dat ook wel een issue, geloof ik. Ja. Dus dat was ook wel echt, ja. Maar het is toch wel iets, want wat als ik ook terug ga naar wanneer ik verzamelde... is het wel iets van toen ik op de basisschool zat, misschien middelbare school nog net. Ja. Maar eigenlijk nu verzamel ik, verzamel ik eigenlijk niks meer. Ja, ik is eigenlijk ook niet. Wat het eigenlijk heel jammer is, want volgens mij is het heel leuk als je echt een passie voor één ding en dat gewoon helemaal uit gaat pluizen en dat helemaal gaat verzamelen en opslaan ergens. En het is wel een werk begin, hoor. Ja dat wel, maar het is ook weer leuk om je een beetje mee bezig te houden misschien. Dus misschien moeten we nog iets bedenken. <laughs> een, een, een hip, een hip uh, verzameld ding of zoiets. Ja, laat ik even over nadenken. Yes. Dankjewel Nienke dat je belde naar 0800-121. Yes. Wat, wat klinkt je vreselijk wakker, het is, het is bijna kwart <laughs> over vier. Ja, ik kom net uit de kroeg dus ik ben nog lekker wakker. Oh. Heerlijk hoor. Dankjewel voor het bellen, Nienke. Jo, fijne nacht. En wil jij ook bellen, dat doe je naar 0800 1121. Want ik ben heel erg benieuwd naar wat jij verzamelt. Of hebt verzameld, of nog gaat verzamelen. Laat het me weten, 0800 1121 Of mailen, dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. Dit is nieuw, dit is hip. Ik ga leuke liedjes verzamelen, denk ik. Dit is Faber met een echte... In mijn woont een echte prinses. Zochtens ligt ze naast me in bed En valt het zonlicht even op de gezicht Knijp ik elke keer weer in mijn handje Toen ik klein was, dromde ik het Maar nu woont ze echt, mijn sprookjesprinses Om dat te winnen heb ik hoog ingezet. De kusjes zijn zoet en de ogen zijn prettig. is zo flexibel, dat is het mooie Hoefde mijn leven niet eens zo om te gooien Weet je beschermen tegen schurken en plaats maken voor al haar precesse jurken. Gemaakt van chic, luxe zijn de patronen. Ze kan never niet goed voor de dag komen. En als ze op de snoepje een lacht tovert, vervult ze al mijn nacht en dagdromen.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 S.S. Ochtends lezen naast me in bed. Liedje. En ik noem het hip-pop. In plaats van hip-hop of pop noem ik het hip-pop. Want het is rap met een lekker popdeuntje deuntje erdoorheen. Heerlijk. Faber Jajo met een echte. Het gaat over verzamelen uh, vannacht. En ja, het, het loopt echt stormen op de telefoon en in de mail. En ik heb van Bo John een mailtje gekregen. En die zegt, uh, ik heb tijdens mijn jeugd Pokémon-kaarten uh, gespaard. Uh, onder andere ook Star Wars-figuurtjes. Een aantal uh, jaren is er nu niet meer heel veel van over. Want ik was altijd bang dat ik een man bij het hondtype zou worden... Toen ik jong was. En, uh, nou ja, en, en die, die poppetjes en die Pokémon kaart zijn een beetje gesneuveld in de jaren. Sommige ook door de, door de stofzuigers. Ja, heeft die heeft hij dan uh, opgezogen. Opge... Wat een avontuur! En, het, uh, en nog even terugkomend op het verhaal van Nienke. Hij zegt hij En het allernaarste van kindersurprise-cadeautjes waren die puzzeltjes van karton. Daar kon hij dan echt van behalen. <laughs> Boot John die mailde naar nachtbrakers.bnn.nl... En gebeld wordt er ook door Henk van Schier naar 0800-1121. Henk, een hele goede nacht. Goeiedag. Waarom, waarom ben jij nog wakker op dit onorthodoxe tijdstip? Ja, ik heb wel soms dat ik uh, zo rond 4 uur even wakker word... en dan, uh, dan zet ik de radio meeslaan en dan uh, slaap ik daarna weer wat verder. En uh, dan kom ik vaak uh, jouw programma tegen of de uh, nachtzuster. En, uh, ah, ja. Ik vind het wel leuk. blijf ik even hangen en uh, daarna slaap ik weer verder. Nou, lekker. Ik ben blij dat je eventjes belt, want het gaat over verzamelen. En uh, wat heb jij verzameld in je leven? Nou, uh, ik ben nu 51, maar toen ik uh, 12, 13 was, de, dat is wel jong begonnen, had ik altijd uh, wel interesse voor de Tweede Wereldoorlog. Dat was toen heel wat uit. Mijn vader heeft dit nog meegemaakt en mijn vader leeft nog. En wij verzamelden altijd uh, spullen uit de oorlog. En uh, uh, dat deed ik met een vriendje, Anton Jasma. En uh, we waren er gek van en we speelden altijd Oorlogje op de Hei. En ik had bijvoorbeeld een uh, rugtas van de Canadezen, ik had een uh, commando-beret, pa mocht ik dan lenen. Maar kreeg je en, die uh, allemaal van je vader dan? Want hoe kom je anders aan die echte spullen? Ja, kijk, in die tijd, toen had je die dumps. En toen had je soms nog wat spullen oh, ja. uit de Tweede Wereldoorlog, die ze dan uh, verkochten. Maar je had ook nog heel veel vaders van jongens, die hadden zelf nog spulletjes uit de oorlog meegenomen. Dus ja, nou, hier heb ik nog een helm. Sommige jongens hadden dan uh, een Amerikaans helm, ik had dan een, uh, een Engelse helm, zo'n potje. En dan gingen we ook naar de hei daarmee, hè. Mm -hmm. En dan gingen we een oorlogje spelen. Tegenwoordig uh, zijn die jongens allemaal achter een beeldschepje ja, oorlog spelen. En hij deden dat op de hei. En dat was in Bussum. En in Bussem stond toen nog een Sherman tank op de hei. En toen gingen en, we en ook welke nog tank? Een, een Sherman tank. Dat is een tank van de geallieerden. En die was erachter gebleven en uh, die gebruikte dan die. Uh, die soldaten daar uh, van uh, Krailo en uh, de Palmcastane ja. in het gooi als, uh, als oefenobjecten. Later hebben ze hem weggesleept. Maar goed, dat verzamelen, dat, uh, dat was leuk. Dan gingen wij een keer naar de Eng. Dat was een uh, clubhuis in uh, Bussum. Ja. En daar hadden allerlei, dat was eigenlijk uh, allemaal dames, die hadden daar uh, een tentoonstelling van allerlei creatieve dingen die ze deden. En de ene was met een klei bezig, de andere met borduren en de andere met dus zo. En daar zaten wij bij als jongens van, van 12, 13 met onze oorlogspullen, onze oorlogsmuseum. Ja. En het leuke was toen dat, uh, dat al die, uh, die vrouwen kwamen ja die hadden natuurlijk helemaal geen interesse voor die oorlog. <laughs> nee, maar met wie ruilde maar... je daar dan? Of, gestuurd, nee, of zag je nee, daar nee, gewoon? Wat, wat, wat zeg je? Maar gingen je dan zo ook ruilen op die avonden? Of ging je ja. gewoon ermee zitten en pronken dat je al die spullen had? Daar gingen wij met z'n drieën pronken. Er ook een <laughs> jongen uit Hulversen. Maar het leuke was, die mannen... die met hun vrouwen aan het handje mee mochten... Ja, ja, ja. Die bleven bij ons, spelletje staan. <laughs> Tuurlijk. Maar wat verzamelde je dan allemaal? Want je zei het er net al. Ik had zo'n helm ja. dan. En ik had zo'n rugzak. En we gingen dan bij die tank spelen. Maar wat had je nou nog meer? Wat kan je nog meer uit het leger verzamelen? Uh. Nou, ik heb nog uh, ooit uh, van een uh, oude baas van mij gehad. Twee Duitse veldtelefoons. En, uh, Wat had ik nog meer? Ik had, een, uh, ik had nog zo'n oude jas. Zo'n oude jas van de Nederlandse militaire. Zo'n zo wollige jas. Uh, en ik weet dat... Uh, Even kijken, wat heb ik nog meer? Eh, een paar hulsen, kogels. Oh, en nou tuurlijk, ja, tuurlijk, en, en dat soort dingen. Maar, wat we denken... Wat um, kan je er nog meer? Ja, medailles, met uh, weet je wel. Die, die, die veteranen dan krijgen. Als de, oh, als medailles, de ja, tuurlijk. Ja, ja, ook die dingen. En heb je ze allemaal nog? Al die spullen ja. die je ooit verzameld hebt. Ja, die heb ik nog. En die heb ik op zolder, op zolder opgeslagen. En maar, die kan er geen afscheid van nemen. Want nee, dat weet, begrijp ik. Een stukje nostalgie. Hè? Maar ga je nog wel eens kijken ook, naar je spullen die je hebt verzameld in al die jaren? <laughs> nee, dat doe, ik, dat doe ik niet. Maar huh? ik heb ooit nog toen mijn zoon, uh, voordat, voordat hij uh, ging gamen, <laughs> ja. uh, die, die, die wargame, toen heb ik hem, uh, ging hij ook wel eens een rolje spelen en zei ik ik heb nog wel wat voor je. <laughs> En mocht hij dat dan aan ook? Of was het te duurbaar dat hij uh, er naar bij staan? Nou oh ja, kijk, kijk, die, uh, ik had toch wel wat, uh, wat groen, groene kleding. Bijvoorbeeld. Daar maakte ik niet zo'n punt van als je dat met carnaval... Maar uh, zeg maar, die, die beet van mijn vader, die die, die ging daar niet mee. Uh, maar. Uh, wat hij wel uh, meekreeg is, zijn een paar schoenen, of, uh, dus een jasje, en een broek en uh, nou daar had hij ook zijn, uh, zijn carnavalste outfit. Ja, dat is, wel, dat is wel een goeie dat je dat dan bewaard hebt. En nu uh, Henk, uh, spaar je nu nog wel eens wat? Verzamel je nu nog wel eens wat? Nee, uh, ik, ik verzamel niks meer. Nee, volgens mij niet. Ja, ik ben op het ogenblik op mijn werk verzamel ik wat beats. Ik, ik werk in de zorg en uh, ze hebben gevraagd om uh, wat muziek te, oh. te maken met cliënten en ja. met jongeren. En, en je weet, jongeren die, uh, die vinden het prachtig uh, om te rappen. En ik, ik ben helemaal een beetje die rapcultuur uh, binnengeleid door die jongeren. en uh, dan uh, heb ik nu een collega zeg van, ja, ja je bent handig met die computer. Hoe kan je die, die beats nou neerzetten? Die is pas bij me geweest. Dus ik verzamel een paar beats en dan ga ik, dus uh, op het werk, gaan we dan uh, met, met die cliënten, met die jongens muziek maken en dan zetten we een microfoon neer en dan doen we een speaker, een, een, een speakertje, een, ja. een sterkertje, doen we een cd aan, hoppakee, een beatje erop en dan speel ik wat gitaar erbij. en een oh, er... en dan. En dan gaan, gaan die jongens rappen en dan komen ze er helemaal los. En dus je spaart nu hele andere dingen. Je spaart het ook ja. gewoon een mooie muziek op. Ja, op. ja, op een heel kleine schaal. Om het echt uh, leuk te ja. passen. Ja, natuurlijk. Dankjewel Henk dat je me eventjes belde. Ja, graag gedaan. was en, leuk om het een keer te doen. Ja, je bent altijd van harte welkom in Nachtbrakers hier van zaterdag op zondagnacht. En dat doe je naar 0800 1121. Dankjewel Henk en slaap Vindelijk, lekker zo meteen dag. weer. Doei. Ja. Doei. Wil je ook meedoen? Uh, bel dan, wat ik zei, op 0800-1121... of mail kan naar nachtbrakers.bnn.nl. Ja, en deze man helpt ons door de nacht, hoor. John Lennon. Zometeen nog een leuk nieuwtje over hem. En uh, dit is zijn uh, plaat. Whatever gets you through the night. Dit is Nachtbrakers BNN op Radio 1. Whatever gets you through the night. through your life. Lennon Ik ging hier solo en toen maakte hij deze plaat. Whatever gets you through the night. En uh, als het goed is, is dat nachtbrakers vannacht. Want je luistert naar Radio 1 en uh, het gaat over verzamelen. En uh, ja, mensen verzamelen de raarste dingen. En, en nog heel even terugkomend op John Lennon. Uh, er heeft ooit een keer iemand uh, de tand van John Lennon opgekocht... En uh, dat was een, een geelbruine tand met een holte erin. In de jaren 60 uh, ging hij via de huishoudster van Lennon naar een verzamelaar. Die heeft er <laughs> toen de tijd 19.500 pond voor neergeteld. En die tand die reist nu door het, uh, door, door het land, door, door Groot-Brittannië. Want het is uh, uh, mondkankermaand. En als een soort, ja, een soort talisman reist de tand van John Lennon dan door het land. Ja, zo zie je maar weer hoeveel een tand kan opleveren. Dat is een gouden tand bijna dit. Nachtbrakers gaat dus over verzamelen. En er werd gemaild naar nachtbrakers.bnn.nl van Robert. En die zegt, goedemorgen. Toen ik ongeveer een jaar of acht was, ben ik elke keer gewisseld van wat ik wilde verzamelen. Eerst dacht ik, ik verzamel waterpistolen. Want ja, waterpistolen zijn leuk in de zomer. Maar ja, ook duur als jochie van acht. Dus ik kon er één aanschaffen en daar eindigde eigenlijk mijn verzameling. Verder heb ik nog flippo's, Pokémon-kaarten, knikkers, boombladeren <laughs> uh, gespaard. En de grootste verzameling die ik heb kunnen vergaren is Bierfieldjes. Beerfield. 512 had hij er. En um, totdat hij met een stelvrienden een paar in de fik stak. En toen ging zijn verzameling langzaam weer een beetje weg. Maar um, een mooie verzameling van Bierfieldjes door Robert. Wat is jouw verzameling? Laat het me weten. 0800 1121 hans goedenacht. Hallo. Jij verzamelt. Uh, Goedemorgen is het voor jou ben je al wakker? Nee, het heet goede nacht. Hè. Ja, ik ga nooit voor drie vier uur naar bed. Oh, Oké, okay. dus je bent net. Uh, je, bent, je gaat nu nog naar bed. Ik ga nu, ben nu net uh, naar boven gegaan. Ah, lekker. Lekker laat, le uh, lekker laat ritme heb je. Ja, ik voel me bio ritme Het zit helemaal in de bar, ik heb ik mijn hele leven al om gehad. Ik vind het gezellig hoor, dat je zo uh, laat nog wakker bent. Ja, daar ben ik met websites bezig, allemaal over jazzmuziek. En uh, daar kan ik uren mee bezig zijn. Wat uh, spaar jij, of wat verzamel jij, of wat heb je ah, verzameld? Ik heb natuurlijk de gewone dingetjes verzameld. Maar als knikkers en weet ik het allemaal. Maar ik ben eigenlijk een gramafoonplatenliefder. Oh, lekker dus ouderwetse heb... platen. om te beginnen heb ik alle afspelers en spel uit 90 tot 1940. Wel... Dus... Sorry, je viel heel even weg. Wat, waar heb je de langspelers van? Nee, ik heb alle afspelers. De wasrol, je ja. weet voor de gamofoon, dat is de wasrol. Die zat op een apparaatje, die heb ik dus. En dan heb ik ze uit de jaren tien met een horen en dan na de jaren twintig weer wat anders. En de koffergrammofoon, maar goed, die gebruik ik allemaal niet. Ik draai dus de ALT's die ik verzamel. Op label en op artiest en vooral alles online aan on hem, als je dat wat zegt. Ja, die naam komt me wel bekend voor. Dat is een wilde man, ja daar heb ik echt alles van. Ik heb ook een hoop geërgerd van hem. Zijn bijbels heb ik hier en... Uh, ga maar door, ga maar door, ga maar door. Maar wat vind je het leukste aan het verzamelen van al deze spullen? Ik wil van die man alles hebben. Maar heb je dan ook bijvoorbeeld posters en pennen en agenda's en mokken en een dekbed overtrek? of is dat Nee, ik heb posters van hem, ik uh, heb uh, ja, ik heb al zijn oorkomtes bijvoorbeeld. Die heb ik allemaal gekregen. toen hij overleden was. Ja. Heb ik geërfd. Uh, ja, dat zijn er wat 200 bij elkaar. Dan heb ik 12 sleutels van ereburger, van dit ereburger, van dat. Wat leuk. En zijn abart, uh, die heb ik ook allemaal. Dat grote, uh, groot verdriet van het Lijne Handmuseum. wat in Moskou, Idaho zit. Heb ik dat. En wat, wanneer ben je begonnen met deze verzameling? Al, al heel vroeg, omdat ik, ik had in de jaren 55 uh, tot 70 een eigen band. Ja. En we speelden al hele ruige muziek, terwijl het nog de tijd van uh, de pop begon net en uh, daarvoor nog de tijd van Pierre Beck en, en de Millers en de Ramblers, was en zo. Speelden wij al een soort muziek die ontzettend ruig was. En toen was er een avond dat Larnhampton in de houten was gespeeld in 1956 de daar ze in het koorhuis en zaten bij te spelen boven de minuutjes bar... waar ik hier ja. En dat hoorden ze. En toen kwamen er ineens drie zwarte mensen binnen en die gingen meespelen. En er kwam er een paar binnen. Dat was Lionel en Die had ik dus al twee keer al zien optreden En die pakte bij reserve, stik wat ik drumde... en die begon op de tomtom -tom mee te roffelen. En, en, en daar, daar is toe. de fascinatie voor hem eigenlijk ontstaan. En daarna wilde je alles van hem hebben. Ja, toen zijn we gaan corresponderen. later hebben we wat concerten gezien... Uh, Eigenlijk door heel Europa heen. Ik heb hem geloof ik 150 keer gezien en uh, ik was natuurlijk dicht bevriend met hem. En hij had geen website en die ben ik toen het internet geweest. Heb, het... heb je het mooi kunnen combineren met elkaar? Ja, ik ben. dat heeft mijn hele leven beïnvloed. Luin Hemp was ik qua jongen, ik ben ook een paar jongen gebleven. <laughs> heel goed. Dankjewel dat je belde naar 0800 1121 Hans met jouw okay. verzameling. Als mensen interesse hebben, gaan ze gewoon naar hem.nl en dan zien ze alles. Nog een beetje reclame erbij, dat is helemaal goed. Ja, Dankjewel voor het bellen. Dat was Hans met zijn verzameling van zijn grote artiest. Wat is jouw verzameling? Laat het me weten. 0800 1121. En uh, terwijl deze plaat loopt, wat echt een prachtige plaat is. Stond er stonden laatst in het sicko nog. Je hoort uh, Radiohead met no surprises. Pak ik even mijn jas, doe ik hem goed dicht, want het is koud buiten. En ga ik even een sigaretje roken. Not radio ads. Jezus. Wat mooi. Ik ben eventjes naar het uh, dakterras gelopen om daar een sigaretje te gaan roken. En uh, even het pasje ervoor. Oké, deurtje open. En ik heb iemand meegenomen, want ja. roken is toch een beetje een sociale bezigheid. En ik zag hem al zitten op de redactie. En ik denk, hup, ik grijp hem en we gaan samen een sigaretje roken. Luc! Hey. Luc is de presentator van uh, Start, wat om vijf uur begint. Wat ben je lekker vroeg dit keer? Het valt wel mee toch? Het is. hoe uh... lang is Ja, half. O, vijf. Was vier uur was ik wakker. Dus, uh, ja, altijd een beetje rond die ijstip hoor. Ik ben blij dat je er bent en dat we even samen een sigaretje kunnen roken. Ik heb een vuurtje voor je. Luc, het gaat over uh, verzamelen en over je eigen museum eigenlijk maken. En ja. veel mensen verzamelen vooral vroeger veel spullen. Waaronder ook ik: postzegels, uh, Flippo's. Heb jij ooit wel eens wat gespaard? Ja, ik heb uh, een verzameling tandpasta-dopjes gehad. Mm. Vroeger had je namelijk... Uh, uh, uh, tandpasta-tubus. Die waren niet, geen dopjes zoals nu. Van die brede dopjes. Maar van die kleine dopjes. Van die ribbeltjes erin. Die waren ongeveer zo groot als, uh, nou, zo als een vingertop. Zo groot waren die dopjes. En, ja, die, die, die vond ik, ik weet niet of ik ze mooi vond of zo. Maar die begon ik ooit te sparen. Dat deed ik dan in een klein kistje. En ik had een heleboel. Ik denk dat ik wel 50 tandpasta-dopjes had. Maar hoe spaar je die? Want ga je, ging je dan steeds andere Tampesta kopen? Of ging je mensen langs de deuren om tandpasta-dopjes nee, nee, op te halen? Nee, nee, nee. dat was echt volgens mij... Uh, het lang geleden. Maar volgens mij waren het gewoon dopjes die, uh, uh, die ik gewoon spaarde... nadat we zelf hadden tanden gepoetst. Dus ik denk dat ik het toch wel drie, vier jaar volgehouden uiteindelijk om alle van van de die we gebruikten. <laughs> en misschien ook wel van mijn opa en oma en zo, hè? Van, uh, van ooms en tantes. Maar, maar ik ging niet de deuren langs of zo, nee. nee dus maar ja, top... wat is nou, wat, dat vraag ik me af. Ik zit er ook zelf over na te denken, volgens mij ging ik postzegels verzamelen... omdat de meester van groep 6 zei, het is leuk, we gaan met z'n allen postzegels verzamelen in de klas. Oké, okay, ging ik ook maar postzegels verzamelen, bleek ik het wel leuk te vinden. Yeah. Maar ik ging me afvragen wat ik er nou leuk aan vond, aan het verzamelen. ja. Yeah. Dat weet ik ook niet of dat. Maar ik had, ik had, ik had er zelfs een verzamelwoede hoor vroeger. En nog... Waarom? Ja, je, had, nou, je had er helemaal niets aan. En ze uh, uh, dus zaten dus in dat kistje. En na een tijdje, als je dan het kistje openliet, was helemaal door de, door, de, door, door de munt. Wat erin zat, was het hele kistje wit uitgeslagen. Want er was wel een soort van geurdoosje ook. Als je je hele kamer ging er ruiken. Maar ja, wat nou uiteindelijk een nut was. Ik, had wel, ik wilde wel van allerlei dingen sparen. Wijnetiketten wilde ik sparen, maar daar heb ik maar heb ik heel kort volgehouden. Want ja, dat is een hele hoop werk. En. Um... Ja, spaart toch ook stemmen? Ja, ja ik, heb, ik heb nu bij uh, BNN heb ik een mapje dus op de computer met allerlei mooie stemmen. Heb je dat item gezien van die meisjes die, die bij de wereld erdoor waren, die dus aan het fluisteren waren. Ja. En die dus helemaal getriggerd werden door, uh, door geluiden. Dan nou. gingen ze met hun, met hun nagels gingen ze zo over de tafel. Ja. En dan gingen ze met kreppapier met zo rommelen. Ja, nou, en, en die meisjes. Ik bedoel, ik, ik, die ging, dat ging wel wat ver. Die gingen dan een kwartier lang, gingen ze in kreppapieren of met, met hun handen in, in mijn knikken. Dat vond ik allemaal een beetje ver gaan. Maar wat ik wel snapte van hen, is dat zij dus. Uh, uh, dat zei dus een, een, een mooi geluid... Dat dat, uh... Je vergeet helemaal te roken hè, tijdens het uh, praten. <laughs> ja. Maar het is een mooi geluid dat je. Dat, dat, dat is een. Uh, uh, uh, dat dat heel, heel mooi kan zijn. Ik nou, kan het niet goed uitleggen. Ja, maar dat je echt van een geluid kan ja. genieten. En zij raakte in een soort trance. Ja. Zij ging gewoon 15 minuten, een half uur naar geluiden luisteren. Ja, nou, en, en, en misschien heb je dat ook wel eens bij een stem. Ik wel in ieder geval. Als je een mooie stem hebt, dan denk je van: ah, oh, dat is een mooie stem. Nou, en ik spaar ze, want ik kan ze makkelijk bewaren. Dan uh, zet ik ze op de computer. Dus ik heb een mapje van uh, een stem, stem of. 30, 40 ongeveer, die wel mooi zijn. Dat doe ik al sinds 2009. Wat grappig. Ja, ja. Stemmen verzamelen. Zit mijn stem ertussen? Nee, nee, stem zit er niet tussen. Ah, ja. Ja, het lijst het heel nauw in. Ik kan ook niet echt uitleggen wat nou, wat nou een mooie stem is. Soms is het gewoon een hele lelijke stem ook heel mooi. En, en, en het, het, het wisselt een beetje. Dus dat is, mijn, dat is mijn huidige verzameling inderdaad. Even iets heel anders. Toen wij naartoe liepen. Want we staan op het rookterras van Radio 1. Ik zei hier met Luc, presentator van uh, van start, wat zo meteen om vijf uur begint. En we ook even sigaretjes, sigaretje zo tijdens de uitzending. Misschien rook jij nu ook wel een, een sigaretje. Als je aan het werk bent, of je komt net uit de kroeg gerold. En je denkt: Nou, ah, nog even een sigaretje op de fiets naar huis. Um, jij hebt een hele dikke winterjas aan, want het is koud. Ja, ik was met. Uh, ik moest een beetje krabben met de auto. Uh, ik ben met de auto gegaan, stom hè. Ik woon hier om de hoek. <laughs> maar uh, ik, vond, ik vond het al koud. Maar uh, ik moest zelfs een beetje krabben. Het is echt. Het vriest gewoon buiten. Dus ik, dit is mijn, uh, mijn dikste winterjas die ik heb. En uh, je hebt een nieuw of niet? Ja, het is nieuw. Hij is nog helemaal stug, zie je ook. <laughs> ja. Ja, ik heb ook een muts op en ik heb handschoenen bij me, want ja, het, is, het is gewoon heel erg koud buiten. Pieter, koud. Ben jij een, een, een, dan een roker zo in de winter? Nee, helemaal, maar überhaupt niet zo heel erg, toch? Dus, uh, nee, nee, nee, nee, ik vind niet... We uh, nee, zijn helemaal niet in de winter. Ik zei hier nu voor jou. <laughs> <laughs> ja, want je rookt echt bar weinig. Ik ben er al bijna doorheen. Niks, ik doe ik allemaal voor jou, Frank. <laughs> Verzamelen, verzamelen. Wat verzamel jij uh, Bel naar 0801121? Hm. Ik rook uh, mijn sigaretje op. Ja, ja, je hebt echt nog een halve sigaret. Wat doe je? Ga je mee naar binnen? Of, uh? ja, ik blijf wel even. Ik blijf even van het weer genieten. Ja, want het is koud, maar wel mooi. Koud. Het is wel mooi koud. Het is wel helder koud is het. Jouw verzameling 0801121 of uh, mailen naar nachtbrakers.bnn.nl. Ik uh, gooi mijn sigaretje in de asbak, want zo hoort het. En. Uh, ja, een hele toepasselijke plaat: dit zijn de Pointer Sisters met Fire I'm in your car. You turn Terug van het rookterras en uh, tijdens het lopen hoorde ik Pointer Sisters met Fire. En het gaat over verzamelen uh, vannacht. Over allemaal leuke dingen verzamelen, zoals Luc die verzamelt dan uh, stemmen. En vroeger dopjes En deze dame heeft ook een hele bijzondere verzameling. Nou, dit is mijn uh, ja, kastje, zeg maar. Dat is helemaal, ook helemaal bomvol, zeg maar. Hoeveel koetjes heeft u ongeveer in huis? 18, bijna 1800. Ja, het was begonnen... Toen ik eh, langs de polder ging en rijden zeg maar, met de fiets, zeg maar. En eh, toen zag ik al die beesten liggen zeg maar, in de weilanden, zeg maar, die koeien en zo. En, eh, ja, het was gewoon alleen een ene. ik. Vond, ik kwam gewoon een bij liggen, zeg maar. Ja, en dan de omgeving zegt van, ha, dikke Bertha en zo, hartstikke leuk. Dus ik vind en dan, dan heel bent neer. u dikke Bertha? Ja, maar ik zou ook zelf mijn eigen naam willen veranderen, als dat kan. Ja, gewoon, eh. Want ik heet nou zeg maar Petra. Zo. Of ik zou Bertha willen heten of mijn achternaam van Bontekoe, zo maar dan moeten allemaal zoveel dingen worden geregeld, zeg maar. We moeten een brief schrijven naar de koningin of zo schijnbaar of zo. Of naar de staat of, uh, ja. Maar u heet liever Bertha Bontekoe dan Petra Dekkers? In feite wel, ja. Ja, ja echt. Ja, waarschijnlijk had je wel door wat zij spaarden. Zij spaarden koeien. Ja, je kan dus van alles sparen. En uh, Ari, goedenacht. Ja, ook goedenacht. Jij spaart weer iets heel anders dan koeien, hè? Ja, ik heb mijn hele leven klassieke muziek opgenomen. Oké. Okay. En hoeveel heb je daarvan gespaard in totaal? Hoeveel klassieke ik, muziek heb ik je? Ik heb uh, totaal... Uh, werd er getaxeerd... want het is getaxeerd door iemand van de krant. 18.000 uur klassiek... en 8.000 uur opera. Zo, dat is echt heel veel. Het staat allemaal op banden. En mijn punt is nou... Uh, maar dat is nog... Klokgaaf. Ja. Banden die 30 jaar oud zijn, die, die spelen nog net als nieuw. Uh, mijn punt is nou, omdat ik bejaard ben... en ik heb uh, wel kinderen, ja. uh, uh, erfgenamen. Maar mijn beide schoonzoons die zeggen... Pa, als jij de tijd bent, dan zetten we een container voor de deur. En we flikkeren alles erin. Oh. En nou zoek ik dus iemand, een liefhebber, niet te oud die uh, ook gek is op klassieke muziek... en die ik het na kan laten. Oh. Geheel gratis. En, en nog heel eventjes dan voor degene die luistert... en die denkt van, ik hou van klassieke muziek. Wat, uh, wat, wat, wat heb je exact dan? Want je hebt 1800 of nee 18.000 18 uur aan klassieke muziek. Aan zieke muziek. Elke band is allemaal gecodeerd. Staat op kaart dus ook. Elke band staat zeg maar 18 uur op. ja. En dan uh, alles wat er maar te bedenken is, van, uh, nou ja, van Bach tot Ketelby, ja. uh, Gregoriaans, Byzantijns, uh, een noem maar op, alles wat mooi is. <laughs> en dat kan ja. iemand dus van jou erfen? Als, als, als, als, als jij, uh... Dat kan hij gratis erven met de bandrecorders erbij. En dan moeten ze eventjes mailen naar nachtbrakers.bnn.nl, is dat een goeie dat ik het dan doorspeel aan jou? Dat, dat lijkt me een uitstekend idee, als er iemand te krijgen is, want ik ben al een paar jaar aan het zoeken ja. en nou, dus vorige week is mijn vrouw overleden ja. en die was ook tachtig en uh, nou zoek ik daar een, een, een, daar ben ik al jaren mee bezig om een opvolger te zoeken, ja. snap je? Maar uh, ik heb het al een paar keer op marktplaats gehad en zo, maar daar reageren alleen maar handelaren op. Ah, oké. Okay. En je wil wel echt een liefhebber die het, uh, en niet iemand die er geld in ziet? Bijvoorbeeld. Ja. Iemand die echt gek is op, op symfonische muziek bijvoorbeeld. Noem maar op. Oké. Okay. dan Moeten ze daar even naar mailen en dan uh, kunnen ze jouw uh, verzameling aan klassieke muziek 18.000 uur aan klassieke muziek. Kunnen ze even bekijken. Ja, nee, tof. Dan, uh, dan, dan ja. laat ik ze mailen daar naartoe. Ja, dat, dat lijkt me uitstekend. Ja, en dan overleg ik, uh, of, en dan, dan, dan laat ik het weer aan jou weten. Ja, ja. Nou, top. Dankjewel voor het bellen, Arie. Ja, en uh, moet je dan geen adres of iets zelfs hebben? Ik heb je telefoonnummer, telefoon. dus ik, uh, ik, uh, ik, die bewaar ik gewoon eventjes. En dan speel ik dat door weer aan uh, iedereen die mailt naar nachtbraakers.bn.nl. Ja. Ik zal rekening houden met mijn leeftijd. Ja, ik zal overdag ik ben niet, bellen. Ik niet zo'n computer. Uh, Nee, maar dan denk ik: doe ik het via de computer en dan bel ik het door aan jou. Ja, en mijn adres moet je dat hebben nu? Nee, dat doe ik zo meteen wel. Ja? Als ik een plaatje draai, is dat een goede? Ja, uh, wat draai je dan? Ja, dat, dat, dat hoor je zo meteen. Blijf lekker hangen, Ari. Die, die Pointer loop... Sisters waren goed. Ja, die waren lekker, hè? Ja, dat is nog uh, de jaren 50, 60 hè. En zo midden in de nacht, zo rond kwart voor vijf, de Pointer Sisters met Fire op één Ja, god, 1. ik ben toch wakker, jongen? Want ja. na het overleden van mijn vrouw ben ik wat dat betreft helemaal verslaghaafd. Ja. Ja, dan hm? ben je s'nachts vaak wakker. 51 jaar getrouwd geweest. Ja, dat is een lange tijd inderdaad. Ja, ja, dat ga je helemaal op elkaar instellen. Ja. maar ik hoop het... Ik, ik, ik ben blij dat ik je een beetje troost kan bieden met de muziek die ik draai dan, onder andere. Ja. En ik heb uh, ook zometeen weer een mooie plaat klaarstaan. Ja. Ja, de Doors. Dat zou wel niet het uh, vioolconcert van Max Broek zijn, nee, hè? Nee, klassieke muziek die je hebt, 18.000 uur, ja. moet je toch echt thuis, uh, thuis luisteren? Ja, maar dat heb ik... Alle nachten op slaan. Nou, dan kan je lekker van slapen. Dankjewel voor het bellen, Arie. En sterkte ook. Oké, okay, en bedankt hoor. Fijne nacht. Daar. Ja, en, uh, en, en van Arie ga ik naar um, het, het, het nieuws van de week. Want ik draai altijd een actuele plaat die met het nieuws van de, van de week heeft te maken. En dat is natuurlijk de storm Sandy. Hij raast over Amerika en dan voornamelijk New York ook. En um, het aantal doden is vanavond tot uh, 110 mensen opgelopen. En daarbij ook zitten miljoenen mensen nog uh, zonder stroom. En uh, ja, dat, ja, die, die storm die maakt echt heel veel slachtoffers. Uh, en naast dat hij Amerika heeft aangedaan, raast Sandy alsmaar maar door. Want ook in Haiti is nu de noodtoestand uitgeroepen. Inmiddels zijn er al 60 mensen overleden door de storm... en duizenden mensen dakloos. Ja, de beelden en commentaren uit Haiti uh, ja, die komen morgen binnen, denk ik... op de, de nieuwszenders en hier ook op Radio 1. Nu even terug naar de hachelijke momenten die Sandy in Amerika veroorzaakte. Frank van der Lende... Nachtbrakers. Breaking news. Looking live pictures from Battery Park. Quite extraordinary pictures too, where the surge of water there. Het werd pas echt heel harde wind aan het eind van de middag hier in New York. Don't call 911 unless it's a real life threatening emergency.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 Yeah,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 Regen en wind op je radio. Buiten is het uh, wel koud, maar niet zo uh, rumoerig als de uh, Doors hebben gemaakt. In deze uitvoering van Riders on the Storm, de wat kortere versie. Want je hebt er ook nog eentje van 7 à 8 minuten. Maar ja, daar zit Luc zo meteen. Uh, je kan dat pas om half 6 beginnen met start. Dus ik dacht, ach, ik pak de iets kortere versie, maar uh, niet minder mooi hoor. Daarom Riders on the Storm van The Doors. Het is uh, altijd zo rond kwart voor Vijf, tien voor vijf. Tijd voor Joris en de Liefde. Joris is mijn uh, nachtbrakersverslaggever. En die gaat elke week op pad. Gaat hij naar een kroeg, of naar een bejaardencentrum. of uh, gewoon op straat. En dan vraagt hij aan de mensen: wat betekent liefde voor jou? Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan? Ja, daar denk ik aan uh, bij elkaar passen. Maar heb je diegene ook gevonden? Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? We elkaar hebben elkaar leren kennen, ja. dat uh, was zeg maar een meisje vanaf de vijftiende en vijftiende vond ik er al leuk, weet je. Op een gegeven moment uh, begon ik me echt uh, te interesseren in haar en uh, uiteindelijk heb ik haar gewoon gevraagd. Het deed wel een beetje moeilijk, hè. Dat oh, hoort ook, ook wel bij een vrouw. Ja, daar ja. hou ik ook wel van. Maar uiteindelijk is het gelukt en uh, ja, uiteindelijk passen we goed bij elkaar. Hè. Met hoe lang ga je nu met hem? Bijna drie jaar. Jij bent van Turkse afkomst? Marokkaanse afkomst. En uh, heb je ook zelf die keuze gemaakt? Ja, ja, ik heb zeker zelf de keuze gemaakt, ja. Nee, het is niet uh, zoals vroeger, het is een beetje veranderd deze tijd. Hè? Uh, Jouw ouders die zijn in ieder geval zo vrij om jou een keuze te laten maken? ouders hadden er helemaal geen enkel probleem mee. En was dat ook bij je vriendin? Is ja, dat ook zo? dat ook uh, precies hetzelfde. En wonen jullie ook samen? Nee, nog niet. De traditie is wel uh, zo gebleven dat als je, als je met elkaar wilt trouwen... dat uh... Pas op de dag van de trouw is dat jullie bij elkaar mogen slapen. Op zich is dat eigenlijk super spannend. Wacht alleen maar op die dag. Het is bij ons een beetje, ja, een beetje spannender. Omdat ja, je hebt nog nooit met haar een bed hebt gedeeld. Jij bent nog niet getrouwd? Nee, ik ben nog niet getrouwd. Nee. En hebben jullie plannen? We hebben inderdaad plannen, ja. Jij hebt een Marokkaans achtergrond. Hoe kijk je er tegenaan bij een Nederlands achtergrond? Hoe ja. de jongeren met elkaar omgaan, want die gaan veel sneller met elkaar naar bed. Uh, sommige ja, ja. vrouwen die hebben misschien wel dertig mannen gehad uh, voordat ze zijn gaan trouwen. Ik heb er geen probleem mee. Ik uh, vind het best dat als ik Nederlandse ouders had, dan had ik dat ook vast gedaan, denk ik. Maar ben je er soms jaloers op? Nee, ik ben ook helemaal, helaas niet helemaal perfect. Ik, ik, heb ook, uh, ik ben ook naar bed geweest met andere vrouwen, meisjes dan. Dus ik heb dat meegemaakt. Heb jij dat haar ook verteld? Ja, dat, uh, daar weet ze ook van. Maar daar had ze geen probleem mee. Dat zij, uh... Maar de mannen hebben in dat opzicht volgens mij dan veel mannen, meer vrijheid. Ja, de mannen hebben in dat opzicht uh, in de Marokkaanse cultuur hebben dat, uh, hebben wel veel meer vrijheid. Ja, de vrouwen tegenwoordig ook, hoor, de Marokkaanse vrouwen. Die zijn vrijer dan zeg maar uh, Zeker, een generatie tevoren. Klopt, de, de Marokkaanse vrouwen van tegenwoordig. Op zich uh, denken ze niet echt uh, vijf keer na om uh, wat te doen. Het gaat wat sneller in ieder geval. Of de vrouwen zelf uh, de hersenen gebruiken of niet. Want vroeger lag het echt aan de ouders, dus ja. Je mag dit niet, dan gebeurt het ook niet, weet je. Is jouw vrouw met een andere man nee, op dit Nee, die, die heeft het niet gedaan. Jij gaat niet met jouw vriendin naar bed, maar zoen je wel met haar? Niet echt zoenen, zoenen, maar hier en daar een kussen, dat kan nog wel. Maar. Uh... God, man, ik zou, ik zou staan popelen om te trouwen. Ja, daarom. Uh... <laughs> maar als je dan bijvoorbeeld bij elkaar thuis zit, hè, blijf je beneden, mag je op elkaars kamer zitten? Um, nou nee, ja, uit zelfrespect blijf ik gewoon met de vader en de moeder zitten. En, uh... Niet uh, dat we samen gewoon uh, alleen in de kamer zitten of zo. Dat is... Gewoon uit respect uh, doe ik gewoon... Uh... Ja, maar je hebt toch af en toe wel eens een keer dat gevoel ook misschien van... oké, okay, ik zou toch ook wel even dan alleen willen zijn? Ja, als ik alleen met haar wil zijn, dan uh, spreek ik gewoon met haar af en Dan gaan we gewoon lekker rustig naar de bios of zo. En moet je dan om een bepaalde tijd thuis zijn? Maar ik niet. Zij wel. <laughs> Hoe later moet ze... Ik later dan 11 uur 12 uur naar huis uh, gaan. Tenzij ze er een goede reden voor heeft. Hoe oud is hij eigenlijk? 23. Mag jij met meer vrouwen trouwen? Uh, in onze godsdienst mag dat wel, maar uh, ja, ik heb er geen behoefte aan ofzo. Toch mag je er meer? Ja, toch wel. Maar uh, ik denk dat mijn vrouw uh, daar niet blij mee zou zijn. Zou, dat zou toch voor mij niet goed zijn, toch? Zou ik ook niet blij zijn? Ja, ik ben, hierop, uh, ik ben hier uh, geboren, getogen. Dus, het uh, wordt vandaar, steeds los. Vandaar dat ik de, denk dat ik ook zo denk. Dat is het mooiste aan liefde? De saamhorigheid en dat uh, je een mooie prinses hebt gevonden. Dat je het best goed met elkaar kunt kan vinden. Dat is het belangrijkste. Mooie en bijzondere verhalen haalt Joris al uh, op. Dit keer zat hij in de auto. En, uh, en uh, ook een liefdesverhaal, hoe het ook kan. De ene keer is het vol verdriet, de andere keer is het uh, iemand die heel graag heel snel wil trouwen. Zometeen klets ik met Luke van start, maar eerst deze plaat. Ooh, waiting for a thousand years. Ooh, sailing on a thousand years. Titel, Thousand Years. Bijna het einde van Nachtbrakers hier op Radio 1. Maar het gaat zo meteen natuurlijk verder met Luc van Start. Want je bent al veel in deze uitzending geweest. Hè? Ja, zeker. Ik vul het laatste half uur al echt voor je op, hoor. Ja, ik kan, kan naar huis kunnen gaan. Ja. Hey, je hebt, uh... ja, ik heb een cadeautje voor je. Ja? Want uh, dat doen we altijd aan het einde van, uh, van mijn uur en het begin van jouw uur. Geef elkaar een cadeautje. Een beetje wat dan typerend is voor wat jij hebt meegemaakt. Of wat we elkaar mee willen geven. En ik heb uh, vanavond uh, of vannacht, voor jouw ochtend al. Heb ik Jacks meegenomen. Dat ja. zijn uh, rijstwafels met kaas erop. En ik, heb, ik had ze een keer in de nacht mee. Of in ieder geval, je had toen heel erg honger. En toen had ik ze. En toen weet ik hoe blij je ermee was. was ik heb ook nu ook al een beetje trek, moet ik zeggen. Nou ja. Ik dacht van, toen ik in de trein stapte hier naartoe vanavond, van, ja. Luuk zal vast wel weer hongerig zijn, dus ja. mulpap ja. Ik neem lekker een snacketje snacketje lekker. Alsjeblieft. Ik bewaar hem heel eventjes tot uh, over ja. een half uurtje ga ik morgen. opeten. Nee, want op nog tot zeven uur natuurlijk. Ja, ik heb ook eens, ik heb ook, ik heb eens een vetje veel meegenomen. <laughs> oh, <laughs> en ik mijn neus... Oh nee, hij is een beetje vies <laughs> ja, het weet je, Hij komt van, uh, van het restaurant waar ik heb gegeten uh, gisteren. Dat is heel lekker. Ik heb er dus een favoriet restaurant in Hilversum. ja uh, Ik zal de naam niet noemen, maar het is een nepalees Wow. Heb je dus, Ja, het is heel lekker. Je, Wat maar eet je bij de Nepalees? Nou, bijvoorbeeld heel veel lamsvlees, linzen, dat soort dingen. En mijn favoriet is, uh, is uh, de momos. Dat is een uh, soort, soort, soort ravioli, alleen heel lekker gemaakt met, met lamsvlees erin. Met lekkere, scherpe tomatensaus erbij en zo. En uh, dat, dat zit in Hilversum, alleen er zit nu ook een filiaal in Amsterdam, dus we, we waren mee uit, uh, uit eten genomen. Uh, om die eens te testen. En Het is wel grappig. Dan, zeg maar, het alles was precies hetzelfde als in Hilversum. Maar ook de inrichting dus we, ja, en Ja, de inrichting en ook het kopje koffie. En het, het, het, het, het, het, het tractaatje wat je nog krijgt bij het kopje koffie. Allemaal precies hetzelfde als in Hilversum wat letterlijke ctrl-c, ctrl-v hebben ze oh, gedaan. Gewoon ja. copy-paste. Ja. En ik heb hier dus een vies verzetje of een servetje met uh, nog wat vleesresten vies, eraan. Een vies verzetje? Gewoon <laughs> <laughs> op de wallen, hè? <laughs> Dat gaat heel snel. Maar met, met, met, met lamsvlees eraan, met ja. een beetje koffie nog. Een Klein beetje van die tomatenresten. Wat moet de... ik ermee doen? Nou, ik sniffel eraan, zou ik zeggen. Ja, gewoon aan snif sniffelen en dan... Uh, en dan, uh, dan, en dan... Typisch Nepalese. Ja, precies. Dan krijg je misschien ook wel zin in, in de Nepalese. Zo meteen uh, start. Wat uh, kan ik verwachten? Hoe denk jij dat de wereld gaat vergaan, is de vraag. Oh, vanwege de Maya's? Nee, uh, vanwege Sandy, omdat de wereld bijna verging. Oh. En uh, hoe denk jij dat de wereld zal vergaan? 0800 1121. En. Yeah. Yeah. Yeah.